Israël geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij een aanval in Gaza... waarbij het Israëlische leger vorige maand 15 hulpverleners doodde. De verantwoordelijke commandant is ontslagen. Maar Israël blijft erbij dat de militairen niet goed konden zien dat ze in ambulances reden. Op video's is juist te zien dat de zwaailichten aanstonden. Het Israëlische leger ontkent ook dat de hulpverleners zijn geëxecuteerd... en dat is geprobeerd om het incident in de doofpot te stoppen... De dood van de hulpverleners leidde tot veel internationale kritiek. Een terroristische groepering zegt 70 militairen te hebben gedood in Benin. Dat West-Afrikaanse land en buurlanden als Burkina Faso en Togo... zijn de afgelopen jaren vaker het doelwit geweest van jihadistische aanvallen. Duizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen zijn ontheemd geraakt in die regio. Het weer vanuit het zuiden trekken buien naar het noorden. Vannacht ligt de temperatuur rond de 9 graden.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 nou, wat vond je voor een inleiding? Ja, hartstikke mooi. Ja, ik zit echt even, even om me heen te kijken, Benno. En even wennen weer aan... Want het is heel lang geleden dat ik voor het laatst achter een microfoon gezeten heb. Ja. En in een studio. En het is hartstikke gaaf om weer eens te doen eigenlijk. Het okay. ging bijna weer te jeuken. Ja, oké, okay, nou. goed. Nou, ja, ja, en dan hebben we nog twee uur te gaan. Dat is, dat is wel heel leuk. Nou, ja. kijken waar we over twee uur weer uitkomen. Ja, ik ben benieuwd. Zeg, Ron. Um, Traditiegetrouw moet ik vragen aan je. Waar stond je wieg?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 Dus ja dat, uh, uh, ja, dat is een hele leuke tijd gehad. Ik moet zeggen dat ik uh, mijn schooltijd altijd wel eens heel uh, prettig ervaren heb. Ja. Nu is de weg uh, bekend. We het voor, uh, voor de uitzending even over, over de vele ongelukken ja. die voor jouw deur gebeuren. Ja, letterlijk helaas. <laughs> maar hoe was dat in jouw jeugdtijd? tijd? Er uh, uh, was natuurlijk op verkeer, maar, ja. maar uh, veel minder ja. druk. Ja, veel minder druk, maar wel veel meer ongelukken. Nee, ben ik schitter oh ja, dus, ja ik, heb, ik heb één keer op een, op een dag.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 Ja, ja, precies. We gaan even naar muziek en dan is, uh, praten we natuurlijk uh, verder met uh, Romansen uh, over zijn uh, arbeidsverleden. Uh, ja, want daar zijn we gebleven. We gaan luisteren naar uh, Deuter.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 programma Tep Zeppi ja. En dat werd wel eens uh, bij gebrek aan andere uh, programma's... werd het wat vaker uitgezonden dan gepland. Ja. Hè? Ik geloof wel vijf dagen in de week of zo af en toe. Uh. Ik heb het wel eens voorbij horen komen. Ja, ja, ja. ja, kom, ja, ja. kom in ieder geval helemaal tot rust, Ben. Ja. Ja, ja. Ja. Goed Ron, um, nou, je, hebt je, um, je bent gaan werken...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 en dat zat in Beverwijk en het tenminste dat er meerdere vestigingen later hoor dat heette Technicum. Oké. Okay. was een technisch uitzendbureau en uh, ik, ik, ik ik ik werkte dan onder andere voor voor zeg maar hoogovers maar ook voor storeketels uh, allerlei uh, zeg maar technische bedrijven die wat meer in de zware industrie zeg maar um, uh, ja, uh, operationeel waren. En, um, maar wat, wat, omdat ik zeg maar via Technicum, via dat uitzendbureau werk, had ik zoiets van, ah, weet je, dat is eigenlijk best wel leuk, dat, dat, dat, dat uitzendwerk.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 Uh, die gast die uh, die, uh, die, uh, die ja, weet je, die, die, die ziet het niet helemaal. Uh, uh, maar na een half jaar heb ik toch het licht gezien, uh, zeg maar. Ja, ja. En, en toen ging het eigenlijk als een speer. Maar weet je wel een beetje fatsoenlijk ingewerkt, want dat ja, absoluut. Dat, dat, nee, nee, zeker wel. Zeker okay. wel. Nee, hoor dat uh, mijn uh, toenmalige uh, office manager Ines de Ridder, volgens mij nu heel uh, actief overigens in de lokale politiek.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 uh, we gingen, uh, ik ging het samen met de twee neven van me, de, de, die, uh, die woonden in Bennebroek, nou, was het vrij dichtbij. En dan uh, gingen we samen een soort van drive-in show bouwen zeg maar, in de schuur. Uh, en, en muziek draaien. En, en op een gegeven moment hadden we zoiets van oh, een piratenzender, is ook wel gaaf. Ja, <lacht> dus, uh, nou ja, fijn, het, het kwaad tot erger natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Maar daar is wel een beetje, weet je, eigenlijk uit de liefde voor muziek.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 Um, en heel veel gedraaid. Ik, ik, ik draaide op een gegeven moment drie, vier keer per week. Zo. Weet je, en oh. uh, de, naast werk. Ja ja, ja, ja, ja. Best zwaar zeg maar. Ja. En toen uh, ook nog radio werkte. Ik ben, um, nou ja, inderdaad wat piratenwerk gedaan, maar op een gegeven ogenblik uh, via een, een, een vriend van me bij uh, de branding, radio de branding, teruggekomen. Ja, in Amstead, inderdaad. Ja, ja, ja. Zat toen nog onder in de, uh, volgens mij heette dat de olijftak. Dat was zo'n zo een, een, een jarenhuis. Ja, ja, daar, ja, daar was ja. in de kelder, was daar een, een studio. Oké. Okay. En dat was mijn eerste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 Ik weet echt niet meer hoe het heet eigenlijk. Maar uh, de service line volgens mij. Oh, maar en, was het niet een beetje lastig uh, in combinatie met je werk? Nou, toen zat ik... Misschien dat ik nog wel op school zat toen zelfs. De, nee, oh. nee, toen zat ik wel al aan het werk. In, nee, toen zat ik nog op school. Ja, dat was al, al daarvoor eigenlijk. Ja, ja, en, oh, je bent heel jong eigenlijk bij de radio begonnen. Ik denk dat ik... dat ik uh, Ja, het de eerste de dingetjes en met de drive show was ik een jaar of twaalf. Het mm. was, was ik inderdaad best nog, ja, wel redelijk jong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 maar naar Heemstede, zodat we, hmm. zodat we zeg maar, een soort van streekradio-achtig iets zouden krijgen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, Ik heb dus ook nooit begrepen waarom radio een lokale omroep in Heemstede de branding heette. Uh, dat is uh, voor zo'n rare naam. Wat, uh, kijk, dat is een lokale omroep in Zandvoort de branding zou heten. Logisch.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 Um, en toen ben ik uh, naar nou, in, ja, in de Watertoren. In de Watertoren. Ja ja, ja, ja, ja, Een schitterende locatie. Ja, ja, ja. Kon ja, ja. een blindpaard geen schade. Nou, hadden. inderdaad. <laughs> Ze kon heel veel heen niet maken. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar wel een hele gave locatie. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, ja. En, en, uh, nou, en da daar hebben wij elkaar. Eigenlijk leren kennen ja. daaronder in die watertoer. Jij, jij hebt ja. mij. toen was jij al programmalijner. Is dat iets ambitieus in jou? Van, of was werd je ervoor gevraagd? Uh, Ik ben ervoor gevraagd.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 Uh, ja, toen s'avonds, ik weet niet of dat er nog steeds is trouwens, tussen app en vloed. Ja, ja, ja. ja. Heerlijk, heerlijk programma aan te doen. Ja. Helemaal toen met die, met die, met die, met die in, de, in de watertoren, want er stond nog dus een hele dikke soundprocessor en dat klok oh, altijd. Oh ja. Dus ik, ik, <laughs> ik, ik, ik, ik was soms onder de indruk van mijn eigen stem. <laughs> Fantastisch, ja. En toen later, toen. toen uh, het ging niet zo goed met CFM op een gegeven moment. Uh, uh, uh, uh, uh,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 Ja. serieus omgooien. Ik ben ook nog bij het Commissariaat van de Media bezoek geweest toen. Oh. In Hilversum. Uh, moest je op het mandje komen? Ik moest op het mandje komen. Zo. Uh, maar ook om, om dan... Ook, ik denk, ja, weet je, ik kan daar gaan, in de hoek gaan zitten... en geslagen worden en gaan zitten huilen. Maar ik denk, ja, moet ik ook van de gelegenheid gebruik maken... om te vragen, van, hè, maar hoe kunnen we dat dan het best aanpassen? Weet oh, ja. En ook om, om te laten zien...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 ik vind altijd heel knap als ik kijk wat is naar Bollywood. Ja, en, en dan. Leuk, dat is ja, dat is heel leuk. En dan hoe ze dat allemaal uitspreken. Dus ik vind het waanzinnig knap, maar mij lukt het niet. Nee, nee, wij. Ik werk ook, maar daar komen we misschien later nog wel even op met van veel mensen uit, uit India. Ja.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 Ben nee. nee, ik ga okay. het niet weten. Nou, het is ook natuurlijk, uh, weet je, ik ben ik ben ook. Dat is niet als excuus hoor. maar ook wat wat later zeg maar bij bij de bij die bij die club, terechtgekomen zeg maar. En uh, dus ja, nee, ik uh, ik weet het niet. Oké, okay, <laughs> nou ja, die radioavonturen dat bestond in in ieder geval in dit geval uit dat wij naar de met een hele uh,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 Dan ga je met zo'n groep mensen, ga je, erheen. je hebt al De voorpret is al fantastisch natuurlijk. Ja. En het werd steeds gekker, weet je wel. Die dingen werden voorgeproduceerd. Met je uh, natuurlijk Rijn en Pim die dan al die dingels in elkaar gingen ja, ja, in fietsen. Ja, ja inderdaad. Ja. ja, dat was echt, echt fantastisch. Ja. En dan uh, zat je daar de hele dag. Deed je ook live vanaf uh, die, die, die frietent daarachter. Ik weet niet, die zal er niet meer zijn. Van Blekemolen. Ja, Van Bleke ja? Nee, nee, nee. oh nee. Oh Ron, dan moet ik je even corrigeren. Dat heb ik één keer tegen Michel Blekemolen gezegd. Uh, huh? Dat is een frietent. Oh. Hij floppen bij me naar de strot. Nee, maar dat was een waanzinnige locatie om daar ja. te staan natuurlijk. Want dan kwam je binnen en er ja, stonden mensen toch altijd even te kijken. Je stond er ook middenin. Je hoorde, je hoorde ook... Het ja, paddock, hè? Het ja. maar je, je zag alles lopen, weet je wel. Ja. Dat, dat, dat, dat, van de coureurs, de herrie om je heen. Al het kalf kwam op zijn fietsje gewoon ja, binnen fietsen. Ja, ja, ja, ja, ja mooie gast. Ja, ja, ja. Komen, ja. Dus, weet je, dat mijn allereerste keer dat ik in het eten.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 uh, ja, dat was ook leuk. Ja. Gewoon een heel andere locatie, weliswaar. Iets minder in het centrum, maar toch uh, ja, wel uh, ja, een, een, een avond te doen. Ja, en um, in het Hotel Hoogland. Ik weet niet of dat nog in jouw tijd was. Uh, maar toen hebben we daar eigenlijk ook nog groter uh, producties gemaakt. Door bijvoorbeeld politieke avonden. Uh, van, uh, tot er weer uh, gemeenteverkiezingen aan zaten ja. te komen. En dus uh, met het zweet in mijn bilnaad uh, ging ik.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 programma, klassiek, hè, van uh, Jacques Jomans. Ja. Uh, maar dat telde wel mee, hè, als uh, Ja, dat werd ook cultuur. Echt, echt cultureel, zeg maar. Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja. Dus dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat was goed, inderdaad. Ja. Ja. Maar andere programma's, ja, alleen maar popmuziek, dat, dat, dat telde niet natuurlijk. Uh, nee, en dat was wel eens lastig, weet je wel, dat je mensen daar uh, wel op aan moest spreken, of ja. zeggen van, ja, weet je, misschien is er, is er geen plek meer hiervoor. Ja. Uh, terwijl die mensen dat wel met, uh, met uh, ook met, met uh, ja, die, die, die, ja, ook hun lol uithaalden, ja, weet je wel. En ja, dan, dan, ja, ja, dan, ja. dan neem je toch iets af van mensen. Ja, ja, ja. Dat wil je eigenlijk liever niet. Ja. Maar ja...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 Eens even kijken en dan moet nog even een schuifje over zitten. Dat werkt ook zo hoor, bij de radio. Je moet wel eens een schuifje over ja, Dat is ook niet veranderd. Ja. <laughs>